René van Brakel met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is amper steun voor de motie van wantrouwen... die de PVV heeft aangekondigd tegen staatssecretaris Teve. Op dit moment is er een spoeddebat bezig over uitspraken van teven gisteravond... over grote aantallen asielzoekers die naar Nederland komen. Kamerlid Fritsma van de PVV denkt dat Nederland een ware migratieramp staat te wachten. Verschillende partijen denken dat de PVV bij het debat... vooral de verkiezingscampagne in het achterhoofd heeft. Premier Rutte heeft zijn Belgische collega Di Ruppo gecondoleerd met het overlijden van oud-premier Jean-Luc De Hane. Hij vindt het overlijden van De Hane een groot verlies voor de Belgische en Europese politiek en noemde hem een markante politicus. De Hane was premier in de jaren 90 en bracht een belangrijke staatshervorming tot stand, waardoor Vlaanderen en Wallonië meer zelfstandigheid kregen. Hij overleed na een val in Zuid-Frankrijk en was 73. Opnieuw is een Nederlander besmet met het MERS-virus. Het is een familielid van de man die gisteren als eerste Nederlander vanwege het virus wordt behandeld. Twee weken lang heeft de vrouw een hotelkamer met de man gedeeld. Ze heeft in Saoedi-Arabië een dromedarische boerderij bezocht. De afgelopen weken verspreidt het MERS-virus zich vooral in Saoedi-Arabië. Daar zijn inmiddels 147 mensen overleden aan het virus. Nieuwe onderhandelingen over een nieuwe CAO voor schoonmakers hebben nog niets opgeleverd. De vakbonden zijn boos dat de werkgevers een nieuw bod via de media bekend hebben gemaakt. De werkgevers bieden nu 5% meer loon, de bonden eisen 10%. De oud-eigenaar van kinderdagverblijf Het Hofnarretje wordt definitief niet vervolgd in de Amsterdamse zedenzaak. Het OM heeft de afgelopen anderhalf jaar opnieuw onderzoek gedaan op verzoek van de ouders van de slachtoffers. Die zeggen dat de oud-eigenaar op de hoogte was van het misbruik, maar volgens het Hof is daar niets van gebleken. Het weer, bewolking lost vanavond en vannacht op. Het wordt dan vrij koud, 3 graden, morgen zonnig en 19 graden. Dit was het NOS-journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Run away with me. Let's take a long unwinding road down to the sea. Run away.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 Met alleen een stapeltje kleren en een gitaar naar Nederland. Hij uh, deed even wat uh, nummers uh, links en rechts uh, op een uh, plein in Amsterdam naar ik uh, meen. En vervolgens werd hij op een gegeven moment uh, gezien en gespot door Anouk. En uh, toen zei ze op een gegeven moment: zou jij in mijn voorprogramma willen staan? Nou, dat is uh, uiteindelijk niet gebeurd. Maar het is uh, redelijk goed uh, gegaan met uh, Rupert Blackman vorig jaar presenteerde die het uh, album uh, The Lights of Home. En uh, dat is uh, bij een toch heel gerenommeerd label uitgekomen. Uh, het uh, Play It Again Sam label. Pias genaamd. Daar is het op uitgebracht. En inmiddels uh, heeft uh, Rupert uh, toch over belangstelling niet te klagen denk ik. Ik ga even uh, naar de overkant, want uh, nu is het inderdaad tijd om uh, de mannen te introduceren. En ik uh, werd even gruwelijk op mijn uh, vingers getikt voor uh, voor-achter. Het is Van Malta en De Leveren. Zeg ik het goed, Jarol? Helemaal goed. Helemaal top. <laughs> ik, kreeg, ik kreeg gelijk ook is er, is er een nieuwe duo geboren? De Leveren en Van Malta? Nee, het is Van Malta en De lever. Zo staat het ook op Facebook. Dus dan moet ik het ook wel netjes uh, uh, noemen. Nou, uh, kijk ik PM De Leveren aan. Uh, wij hebben hier een uh, oud-programmeleider uh, rondlopen in de persoon. Nou, uh, ze loopt hier niet meer rond. Maar ze loopt nog wel in Zandvoort rond. En zij heet Lena van En die zegt... Komt de PM de leggeren? Dan ga ik luisteren. Heb jij ja, Blijkbaar uh, uh, heeft ze ons ergens gezien. Uh, ja. bij een, misschien bij een optreden. Of, ja. Uh, ja. We hebben namelijk ook op straat gespeeld. Ja. Uh, in Haarlem. Ja. En uh, daar hebben we ook... Ja, we spelen dus af en toe covers en eigen werk. En uh, dat wisselen we af. Ja. En misschien dat ze ons daar gezien heeft. Het is een klein Indonesisch vrouwtje. Ja. ja. ja. Dus, ja uh, dus, uh, wij, wij bewaren aan Lena hier bij ZFM Zandvoort... Hele prettige herinneringen. Dus Lena, als je zit te luisteren, dan weet je, dat moet je eigen toch wel een beetje strelen, denk ik. Het is Mijn ego zeker. Ja, Jou zeker, want jij had eronder gezet, de zingende postbode. Ik ben de zingende postbode. Ja, ik zie het. Voor de mensen die op ZFM Live, die kunnen dus dat zien. We hebben daar een cameraatje hangen. En achter mij ook nog een cameraatje hangen. Dus, uh, dus uh, PM, je bent volop een belt. Goed, uh, dat, dat is even al, uh, de eerste stemmen zijn al uh, geïntroduceerd. Uh, Jarro van Malta, die, uh, die hebben wij hier één keer eerder gehad. Dat was uh, tijdens een poëzieavond met Marco mes. Op, op, op, op een andere locatie. Op een andere locatie. En uh, ja, uh, daarna is het een en ander uh, gebeurd. Want je bent een PM de Lever. Uh, nou, blijven hangen wil ik niet zeggen, maar je bent hem tegengekomen. Ja, het is een ja. beetje ontstaan, onze samenwerking. Dat ik een keer in het uh, Psycafé zong, want ik zing dus ook uh, ja. zelf. En dan met een tape. Uh, en uh, op een gegeven moment was PMLF daar ook. En die uh, trad daar ook op en die hoorde mij zingen. En die dacht van, het is eigenlijk ook wel leuk als je al wat uh, begeleiding heeft, en, uh, Echt een instrument. Mm -hmm. Dus zo is eigenlijk onze samenwerking begonnen in 2011. 2011. Uh, en, nou ja. komt het. PM, want uh, 2011, uh, jullie begonnen met één nummer en ja, ja. de wieg staat hier in Zandvoort. Ja. Ja. Inderdaad, ja, we ja. werden gevraagd <laughs> door Ada Mol om uh, deel te nemen aan een uh, culturele manifestatie, een kunstmanifestatie. Ja. En dat was in, blijkbaar op 28 juni 2011, ik weet niet meer precies hoe het heette. Nee. Maar in ieder geval de kunstverwoord heb ik hier staan, dus dat ja. zal wel zoiets zijn. Ja. En uh, toen heb ik ook een gedicht geschreven. Ja. Dat heet Zandvoort en de perceptie van de zingende postbode. Ja. En als je het leuk vindt, dan laat ik daar even een ja. klein fragmentje uh, van horen. Een stukje. We zullen e eerst e een stukje laten horen. De, de bedoeling is dat we hem een beetje als een knip... rode draad uh, door, door het <laughs> ja. programma uh, terug laten komen. Nou, je, uh, start, ja. start maar ja. PM. Okay, okay. <laughs> dit uh, is dus Zandvoort en de perceptie van de zingende postbode. Dan doe ik nu een fragment. En dat gaat als volgt. We gaan naar Zandvoort, al aan de zee. En de straten, ik ken ze allemaal. Van de boulevard Paulus Lood tot de Kostverlorenstraat. Van de Elzenbacherstrassen tot de Hobbemaastraat. Overal heb ik gelopen. In de regen, postbezorgen in de regen. In de ronald Ketelapperstraat, Maar ook in de zuster Dina Bronderstraat. Met de hertenkeutels. Postbezorgen tot je erbij neervalt. Net genoeg om een kop koffie te bekostigen. Bij de McDonald's, die er niet meer is... Waar de zwervers types altijd plachten te zitten. En die ene met die lange haren, die bril en die grijze baard. Hoe je heet weten we nog steeds niet. Maar ze heten hier natuurlijk allemaal Koper, Pape of Van der Meijen. Uitbaters van horecagelegenheden in het dorp of het strand. Met de zee waarin ik liever nu kopje onder ga dan in de kou van nieuwjaarsdag. Goed, dat was het eerste gedeelte uit uh, de perceptie van een uh, postbode. Uh, voorgedragen door PM De Lever. Uh, we komen er uh, straks uh, verder op. Uh, komen er nog een aantal malen in terug. Ik vind het wel leuk als ze hem helemaal voordragen. Maar dan in uh, onderdelen. Dus uh, er wordt uh, ook uh, met uh, twee vingers... het zijn geen twixen, maar... het knipgebaar wordt uh, gemaakt. Uh, het is uh, straks ook de bedoeling... dat jullie uh, wat, wat gaan doen. Uh, dat, dat sowieso. Zeker. Uh, nu even over, over jullie zelf. Uh, jij, uh, wanneer ben jij begonnen... pm met ja, ja, dichten... en misschien met muziek? Uh, uh, ja, uh, dichte, de gedichten schrijven, dat deed ik al, uh, nou dan moet je denken aan ongeveer 1975, 1976. Toen begon ik al met uh, het schrijven van gedichten en langzaam probeerde ik, ik, ik, ik speelde eerst met mijn buurjongens samen, die, ja. die speelde gitaar, een heel ja. mooi klassiek gitaar ook. En die ja. kon ook uh, tokkelen, ja. dat kan ik nog steeds niet. Maar toen dacht ik van, ik wil eigenlijk zelf ook leren een beetje meer Bob Dylan, Neil Young stijl. En toen ben ik uh, met behulp van anderen het gaan leren en... Uh, nou, in ieder geval uh, heb ik mezelf uh, de akkoorden geleerd. En sinds 2003 ben ik echt aan de weg gaan Timmer als PNLV. En daar ontmoet ik dus Jarrol ook op ja. dichtersavond. Oh ja, ja. En uh, nou ja, uh, zo... Uh, uh, doe ik af en toe optreden. Dus niet te vaak, want het ja. moet wel een beetje exclusief blijven. De Haremse Dichtlijn, uh, dat daar, uh, moet, da, da, da, da, moet daarmee te maken hebben. Jarl, jij hebt al één bundel op je naam uh, staan. Er zijn er nu twee. In uh, 2011 had ik geloof ik uh, doorlicht licht en donker. Een uh, paar ja? jaar terug had ik door en donker. Ja? En ik heb nu sinds januari heb ik mijn nieuwe bundel tot in mijn diepste zijn ook uh, in eigen beheer uitgebracht. Eigen beheer? Ja. Uh, hoe doe je dat? Nou, kijk, ik vond op een gegeven moment zo'n uitgeverij. Werd, het gaf gewoon een beetje stress en ongemak. Toen dacht ik, weet je wat, ik doe het gewoon in eigen beheer. Ja. Dus, ik, eh, dus ik, ik laat die bundels drukken bij een printshop. En dan verkoop ik ze alleen voor de kostprijs. En van dat geld maak ik weer nieuwe bundels... En ik vind het superleuk om, om mijn gedichten voor te dragen. En het is natuurlijk een hele grote eer als mensen die een bundel kopen... en dat op een of andere manier mooi vinden of zo. Ja, ja. Nou. Dat, dat, dat is uh, uh, sowieso leuk. Uh, sowieso ook dat we dus... Ja, wat wou je zeggen? E, Eén klein dingetje. Ja. Um, als mensen hem binnen Haardin bestellen, dan bezorg ik hem. Ja! Dus ja dat wordt nou, nee, hij gratis nee. bezorgd door de ja. ja. dus geen heb je dus geen, dus geen verzendkosten. Ge ge nee, geen Precies. Heb jij dus <laughs> een extra tas bij... waarbij je al die bundels van jou al die armen ja, ja. Het gaat en, nog net niet op de Amerikaanse manier, van uh, zoals een nieuwsblad. in <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, precies. Dat zie ik maar wel ik, helemaal voor me. Weet maar je? als er nou mensen in Zandvoort zijn die willen bestellen, dan overweeg ik om ook in Zandvoort te gaan bestellen. Oké, okay, nou dus dat bij deze kunnen dus, we uh, bij deze afspreken. Uh, het PBO ik zit hier achter mee te luisteren. Dus ik hoop, nou, het zal dan waarschijnlijk niet. Maar goed, uh, misschien dat ze dat, uh, dat ze dat dan mee willen nemen. Maar goed, wat uh, wel heel erg leuk is dat jullie als duo hier als eerste ooit zijn begonnen. Dat in Zandvoort. Dan, in Zandvoort nou ja. ja, weer, dus begon het, ja. Daar, daar is het echt, uh, echt begonnen. Uh, maar goed, dat... Ik zeg maar met, met goed. Maar goed, maar goed. Nee, stopwoorden eruit halen. Of? Adamol zijn we daar nog dankbaar Ja, ja voor. dat geloof ik graag. Uh, jongens, ik, ja. uh, ik, ik ga even iets uh, draaien. Eerst uh, wat van PM De Leveren. Want die kwam met... Damon iets, Bramlett. Ja, wat kan jij daarover vertellen? Wat, uh, wat trekt jou zo aan in nou, dit Nou, hij is, hij is sowieso linkshandig. Dat vind ik... Uh, ik ben zelf ook linkshandig gitarist. Yeah. Linkshandig. Dus, uh, Paul McCartney is... ook, hè? Ja. En ja. Jimi Hendrix en Kurt ja. Cobain. Zit een goed gezelschap in, in ieder geval. Inderdaad, inderdaad. <laughs> en uh, uh, nou ja, goed. Uh, hij maakt een soort country. En hij is, je merkt dat hij beïnvloed is door Johnny Cash. En de, ik was meteen verkocht toen ik deze CD uh, kreeg uh, van de platenmaatschappij. Uh, lang geleden. Maar het grappige, het, het of het niet, niet zo leuk voor hemzelf is, dat hij een prachtig album heeft afgeleverd met dit album. maar daarna in een writersblok uh, vast kwam te zitten. Zit hij er nog in? Nou, volgens mij wel, want ik heb <lacht> nooit meer iets van hem van vernomen. Uh, ja. dus, uh, dus dit is eigenlijk de enige plaat die we van hem hebben. Ja. En. Uh, uh, uh, ik heb zelf soms ook wel eens last van dat ik uh, wat moeilijk tot liedjes. Uh, het liedje schrijven. Ja. Daar heb ik er soms wat moeite mee. Dus ja. het is ook wel een beetje herkenbaar. En uh, ik, ik heb gekozen voor het eerste nummer: Tear him down. Omdat het zo lekker stevig en uh, toch wel zwingend You lift him up, Put on his crown imitate his sound you'll kiss his feet for another week you'll be riding high till the train leaves town and then you'll tear him down bring him on your wall he's at the top of your list wherever you may go his presence is never sun is going down. Weather's getting cold. I guess it's time to tear him down. Tear him down. Tear him down. Take his world and spin it upside down. The cycle keeps it turning around and around. So tear him down. Down the cycle keeps a turning around and around, so tearing down. Well, you heard him so ruined his career, but you had to go. New bandwagon is here, so everyone, all aboard, let's go right.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 Dat was hem. Dus Damon Bramblet. Uh, ze, ja, ik zeg het goed. En uh, Tear Him Down. En aan de andere kant. Uh, ze staan uh, nu iets verder weg. Maar ze staan ook uh, op, dat, uh, op de plek waar we normaal gesproken onze muzikanten altijd klaarzetten voor uh, muziek en vertier. De heren van Malta en De Lever, oftewel van Malta en De Lever. Ik zeg het nog ja, goed. Helemaal goed. Helemaal, helemaal goed. Ik ben geslaagd. Ik ben geslaagd. Uh, het, uh, de eerste twee nummers, heren. Wat uh, gaat dat worden? Ja, we beginnen met twee covers. En, uh, want we, we hebben onze eigen nummers, maar ook onze... Uh, uh, brengen we af en toe covers. We hebben ook ja. uh, onze gezamenlijke optredens en ook onze solo-optredens. Solo -optredens. <laughs> ja. En... Uh, uh, Jullie kennen waarschijnlijk Herman van Veen wel. En Herman van Veen, die, uh, nou, volgens mij was het eind jaren zestig dat hij die, die plaat live in Carré uitbracht. Ja. Met uh, allerlei uh, prachtige nummers. En onder andere ook teksten van uh, Rob Crispijn. Een uh, hele goede tekstschrijver die we misschien niet zo heel goed kennen. En uh, het volgende lied heeft hij geschreven mm -hmm. met muziek van Herman van Veen naar Ik Meen. En dat is getiteld Alles. Oké, okay. mooi. Heb ik iets voor als de ochtend begint. Als een vroege vogel wordt gewekt door de wind. Als we wakker worden met de zon in ons bed, heb ik iets voor jou. Ik wil alles voor je doen. Ik wil alles voor je zijn, ik geef je alles wat ik heb, alles, alles wat ik heb, ben yeah. jij. Hier heb ik iets omdat je vaak om me lacht, iets voor als je boos bent, als je huilt en ik zag.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 Teder als jouw glimlach even breekbaar en teer. Liever zonder woorden, van het is zo wil meer. Meer dan ik kan zeggen, dat besef ik elke keer als ik jou weer zie. Ik wil alles voor je doen, ik wil alles voor je zijn jij bent alles wat ik heb en alles, alles wat ik heb is voor jou ja, ja, ja, ja, ja de, de kop is eraf, het is, een, het is een cover. En de tweede is ook een, een cover, cover, heb ik gegeven. Want, uh, uh, P.M. de heel erg van Elvis Presley. En ik vind zijn muziek ook mooi. En zo is het ontstaan dat we het nummer uh, The One Review uh, ook uh, mee optreden. En dus vanavond hier ook bij ZFM Zandvoort. Alright. no one else can understand me when everything i do is wrong you give me love and consolation you give me strength to carry on and you're always there to lend a hand with everything i do that's the one wonder of you And when you smile the world is brighter You touch my hand and I'm a king Your love for me is worth a fortune Your love for me is everything I, I guess, guess I'll never know the reason why That's the wonder, the wonder of you. The The wonder... The wonder of you... Ooh, ooh. Thank you very much. Thank you. Ja, ja, ja. Y'all hasn't ja. left the building, ladies and <laughs> gentlemen. Elvis, Elvis is having net having eruit uh, uitgelopen. Goed, uh, dat waren ze. Uh, de, de eerste, uh, het eerste setje van uh, twee stuks... Uh, van. Van Malta ik zeg het er maar bij. Goed. Dus even... even eventjes keels graven. Nou, hij is er toch inmiddels heel snel al aan deze kant op gekomen. Nou, dan kun je we me wel zelf ook inleiden, Jarre. Want ja, jij hebt het plaatje uitgezocht. Percy Sledge. Waarom Percy Sledge? Nou, ik hou echt van soul. En uh, vroeger draaide mijn vader ook veel soulmuziek. muziek. Arita Franklin, Otis Redding. Mm -hmm. En, dat soort, en die, dat soort dingen. En ik vond het altijd uh, erg mooi. En ik uh, hou van veel muziek, maar ik... Ik vind Percy Sledge gewoon... dat hij gewoon zo'n hele mooie stem heeft... zoals ja. veel soulzangers dat kunnen hebben. En ik vond het ook leuk om een wat minder bekend nummer van hem te doen. Want we kennen hem natuurlijk allemaal van... When a man loves a woman. Ja. En dit is dan I'll Be You Everything. En ik vind het mooi wat er een soort ja, emotie... en ja, iets treurigs ook in zit... maar ook iets, iets hoopvols. En daar hou ik van, zeg maar. Alright, dus hier is Percy Sledge. Dat was er dus. De dame die vorige week hier bij ons te gast was. Martine Bond met dat nummer On The Run. Dat is ook haar single die ze heeft uitgebracht. De versie zoals zij hier vorige week gewoon met een akoestische gitaar heeft gespeeld. Het nummer zoals die uiteindelijk op het album klinkt, klinkt totaal anders. Dus zullen we dat eens even over een uur, zullen we de echte single even laten horen. Zoals die eigenlijk klinkt, zoals die ook in de studio is gemaakt en afgemist. Door Adam Branch. Die onder andere ook uh, het eerste album van Alaska heeft gedaan. Maar ook bijvoorbeeld U2 onder zijn vingers vandaan heeft uh, zien komen. Dus het is ook niet uh, even verkeerd om een uh, mixer of een master mixer uh, daarvoor te hebben. En uh, hij heeft dat uh, op een verkundige wijze gedaan. Uh, Anderhalve minuut, inmiddels over half negen. We gaan nog eventjes praten met twee uh, creatieve mensen uit Haarlem. Uh, de een heeft al uh, gezegd uh, van uh, hoe hij aan het uh, dichten en het schrijven van liedjes uh, is uh, gekomen. Uh, en dan ga ik automatisch ook naar de ander. Want Jarol, ja, hoe zit dat met jou? Hoe ben jij eigenlijk op een gegeven moment uh, met het schrijven van gedichten en stukjes poëzie? Want dat nou, mag je ook wel zo noemen. Dat is eigenlijk uh, rond mijn zestiende begon dat ik een gedicht ging schrijven wat eigenlijk... Ja, gewoon echt. Ik was van mezelf, dus ja. geen Sinterklaasdicht, zeg maar echt gewoon een ander soort gedicht. Ja. En uh, toen ben ik daarmee doorgegaan. En uh, ik heb ook wel een aantal keren opgetreden op poëzieavonden. En daar leerde ik op een gegeven moment uh, Payne Willem kennen. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat was een beetje waar het begon. En met, met zingen. Ja, vroeger zat ik op het Harms en Ik vond het altijd al leuk om in de aandacht te staan en op te treden. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment, in, uh, rond 2005, heb ik dan privé privézangles genomen. Dus ik probeer gewoon een beetje aan mijn stem te werken. Het, uh, het bereik uit te breiden. Mm -hmm. En stemtechniek en uh, tekstbeleving. Dus daar ben ik ook al een tijdje mee bezig. Dus mm -hmm. ik heb mijn solo op deze en ik deed met, met uh, PM de Leve op. en uh, Ik vind het natuurlijk superleuk, dat wil ik ook gewoon hier zeggen, dat, en speciaal dat, dat PM de Leve dan van gedichten uit mijn bundels weer liedjes heeft gemaakt. En dat vind ik echt een grote eer. En uh, ja dat maakt het denk ik ook wel extra speciaal om dan te zingen. Mm. Als het de ja. dingen zijn die je... Ja. Uh, maar goed, 16, 16 jaar was je toen je... Toen je ongeveer. Echt, ongeveer ja. 16 jaar. Uh, daar ben je altijd mee doorgegaan. Wat mij opvalt in jouw werk... Uh, want er staan ook een aantal op Facebook. Hè, want Je plaatst uh, de mensen die jou volgen... Je kunnen dat allemaal zien. Ja, en ja, ik en het, is het is nu ongeveer één uh, keer per week. Ik voel het uh, wat meer, maar ik heb nu uh, laatst dat ik één keer per week ongeveer een nieuw gedicht op mijn Facebook post. Ja. ja. ja. ja uh, nou heb ik een uh, tumblepagina... Dit heet Kijk op de wereld. Daar staat uh, ook het werk uh, weer van Jarrol op. Ik heb hem eigenlijk weer opnieuw herontdekt. En ik denk, daar moet ik wat mee doen. Dus dan uh, plaats ik dat uh, gewoon door. Um, wat mij opvalt is de licht, het optimisme en ja, de zon. Die, uh, er is altijd. Het lijkt wel af en toe ook zelfs nog, ik zeg er ook maar, de link met de bos, met Bruce Springsteen. Hoe ver je ook diep in de put zit, er is altijd een lichtpunt. Ja, dat dat zie ik ook bij jou in je, in je werk uh, terug. Ja, dat je, het het ik gaat heb, mij een uh, beetje te ver om je te vergelijken met Bruce Springsteen. Het is een beetje de parallel hè, <laughs> ja, die, die ook erin ook, zit. Ja, dat vind ik wel heel erg uh, ver gaan. Maar ja. Ik, ja, weet je, in mijn gedichten probeer ik altijd. Ik heb ook wel zware gedichten. Maar in de, ja. vrij, verre weg de meeste gedichten van mij. Zit wel altijd weer iets positiefs. Het kan wel zwaar zijn en donker. Ja. en ellende, ja. Maar het is altijd weer een soort hoop. En zo wil ik ook leven. Dat je ja. gewoon ondanks je, je, je moeilijke dingen. Toch gewoon gelukkig kan zijn in het leven. En, ja. en optreden. Dat is iets wat voor mij ook extra gelukkig maakt. Zie nou, jij uh, eigenlijk ook zo in elkaar als mens? Dat je, uh, dat je toch. Uh, hoe, hoe zwaar het leven ook is. Dat er altijd uh, een morgen is. Die misschien weer heel erg mooi ja, zou kunnen ja, zijn. Ik heb de afgelopen jaren. Dat ik. Uh, heb ik echt dat ik heel vaak jammer vind dat de dag om is. En verlang ik eigenlijk elke ja. avond. Dat ik dan denk van zit, ik heb de weer zin in de volgende dag. Ondanks dat er uh -huh. zorgen zijn. dat als ieder mens dat heeft. Ja. Maar ja ik, ik zit wel zo in elkaar. Dat ik ook kan genieten van de kleine dingen. Gewoon lekker thuis zijn. Een beetje een film kijken op je thee. En natuurlijk de ja. Maar dit hoeft. Ja ik, ik ben gewoon. Ik voel me gewoon meestal best wel heel gelukkig. En uh, ja, ja. vandaar ook vaak als ik naar mensen wat stuur. is het zonnestraal. Ja dat is ja, zie ik heel vaak uh, ja. uh, in de ondertekening. Maar ik zie het ook in uh, je werk uh, terugkomen. Ja, bedoel, het kan. gaat er gewoon om in het leven. Dat je probeert gewoon, om gewoon ja te kijken toch naar het positieve. En het is natuurlijk moeilijk. Maar soms kijk je naar andere mensen. Die hebben het veel makkelijker. Maar de kunst is om te kijken naar jezelf. Ja. En wat je niet kan, dat accepteer je. En wat ik dan nog wel kan of een beetje kan. Dat probeer je zo goed mogelijk in te worden. Zo ja. zie ik het dan. Ja, nou uh, dat, uh, dat, dat, dat doe je al uh, in, die, die, in dit opzicht. Um, so, zo dadelijk gaan we weer even naar jullie live luisteren. Maar eerst gaan we weer uh, naar de muziek. Uh, de muziek die ik nu in de, de cd-speler heb zitten... is uh, van Neil Young. Uh, nu zie ik jouw PM met een uh, mondharmonica weer. Uh, nou, dat, dat, dat is sprekend Neil Young, want die... Uh, hakkers, hem de gitaar en, uh, en klaar. Ja, ja, ja, ja, dus, uh, maar wat heb jij met, uh, met uh, eigenlijk uh, nou, de, de king van de singer-songwriters, zoals, ja, uh, zoals die kennen ze ja, ook wel eens, hè. Dat, ja. mag, dat mag dan weer niet meer nee, nee. van de muziekkennis. Overnieuw. Ja. Maar uh, uh, Neil Jong is. Uh, nou, ik. Het was zo. Ik. Uh, Godvader uh, eigenlijk. Toen ik, toen ik ooit uh, uh, een uh, heel een yogi eigenlijk bijna een, een jaar of nou pakweg twaalf was. Toen hoorde ik uit de kamer van mijn, een van mijn vijf zussen... Mijn vijf, een van mijn vijf oudere zussen... Wat? Jij <laughs> ja, ja. hebt ook vijf oudere zussen? Ja, ja. Uh, nou, ik, ja. heb, ik heb drie oudere zussen en twee jongere zussen... maar ik okay. heb ook vijf zussen. Oké, okay. je hebt ook vijf nog. zussen, dus ja. dat is de band. En uh, toen hoorde ik uh, uit de, de kamer hoorde ik een enorme zuurstem uh, kwam er... Uh, uh, Only love can break your heart and and en dit en dat. En weet ik wel, uh, after the gold rush. En, en dat was die plaat, after the gold rush... En, toen uh, vond ik dat eigenlijk allemaal uh, dus een, een, een beetje een aansteller. En toen later ik het, begon ik het geweldig te vinden. Toen ik uh, gewoon een jaartje of uh, acht à tien ouder was, toen mm. vond ik het helemaal te gek. Mm. En, uh, of nou de korter eigenlijk nog, want in 1975, volgens mij is deze plaats uh, on the beach. Uh, de hoes is heel, heel mooi. Dan zie je ja. Niel Jong op een strand staan. En er is volgens mij een van de raketje, is er uh, het strand ingevlogen. Hij beach. heeft een parasol erbij. En uh, on the beach. En dat is ergens daarbij uh, in de buurt van San Francisco, Los Angeles. Uh -huh. daar, uh, daar staat hij dan. En, maar uh, ik zal je even kort vertellen. Hij kwam uit een hele donkere periode. We hebben het over licht en donker. Hij kwam uit een hele donkere periode. Er waren twee vrienden van hem overleden aan uh, heroïne. Dat was uh, uh, Danny Witten, de gitarist van zijn band Crazy Horse. En Bruce Barry, en dat was een roadie van uh, de band. Mm -hmm. En uh, toen heeft hij de plaat toen uit Night opgenomen. Die heeft hij onder invloed van heel veel cocaïne en tequila. Hebben ze die opgenomen. En die is ook heel erg vals. Die klinkt heel mm -hmm. vals, die plaat. En toen heeft hij daarna mm -hmm. deze On The Beach gemaakt. En dat klinkt allemaal wat optimistischer. En om nog even de link naar de postbode te brengen. Mm -hmm. Dit ja. nummer heet See The Sky About The Rain. En dat is heel sfeervol met een heerlijke steelgitaar. Steel guitar. Hier <laughs> is uh, Neil Young met het nummer 'See the sky about to rain'. Dat, dat, dan moet ik kijken, wat ik beloof, moet ik natuurlijk ook draaien. Dus dit was natuurlijk uh, iets heel anders. Uh, he, je, je, het is goed dat je dat eventjes, uh, eventjes uh, aangeeft. Dit, dit was Walcon. Walcon. Dus dat, ja. gaat, dat is alweer dat optimisme. Ja. Zo van, je moet doorgaan, welcome. Nee, we gaan uh, gewoon draaien wat we beloven. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. En dit is hem dus. See the sky about to rain. rain. Ja, oké. Okay. Dit, dit is hem dus echt. Ja, En als uh, mensen denken, dit is uh, Toets Tielemans... Nou, dan hebben ze het dus helemaal verkeerd. Want dat is gewoon de mondharmonica waar onze vriend uh, Neil Young uh, op te horen is. Uh, een van de nummers uh, die hier op dit uh, album staat... Uh, is On The Beach, het titelnummer van het, uh, van het album. Uh, dat uh, heeft natuurlijk ook weer een beetje met ons als zandvoerders uh, te maken. Omdat wij gewoon hier aan de strand uh, leven. En ach, dan is het altijd wel mooi om ook uh, dit soort uh, werkjes uh, bij... Uh, alternatief om hem thuis te laten komen. See the sky about to rain. Dat is het, uh, het materiaal uh, wat uh, de beide heren hadden meegenomen. Van Malta en de Leveren. Uh, zo heten zij. Uh, ze staan weer aan de andere kant. Wat verder weg weer van mij. Klaar om uh, de volgende twee nummers uh, te laten horen. En dat zijn eigen nummers. Ja, ja Jan. Nou, P.M. Leve heeft dus een, een lied gemaakt, dat was ook het eerste lied, uh, dat wat, hè, wat is ontstaan uit het gedicht van mij. Het lied heet In Jouw Hart en ik vond het leuk voor de luisteraars om dan eerst het gedicht voor te lezen en dan herken je ook het lied er meer in. En het gedicht heet In Jouw Hart. Ook al ben ik niet altijd bij jou, in gedachten bewoon ik een kamer van jouw hart. Ik denk dat jouw hart zoveel woningen heeft, dat al mijn complexiteiten een rustige kamer hebben. Ook oh, al ben ik niet altijd bij jou in gedachten, woon ik een kamer, een kamer in jouw hart. Ook oh, al ben ik niet altijd bij jou, jouw hart. Is als een woning, een kamer in jouw hart. Ik zoek de ruimte voor mijn complexe geest. Mag ik bij je komen wonen? Vroeg ik jou ooit heel bedicht. Ook al ben ik niet altijd bij jou, ben gelukkig. Ik woon in een kamer, een kamer in jouw hart. Ook al ben ik niet altijd bij jou, ben gelukkig. In mijn woning, een kamer in jouw hart. Een kamer in jouw hart. Ja, ja, ja. En dan gaan we zo dadelijk als het slogje water is uh, genomen ja, door Jarl. Even de kills smeren als zanger. Ja, juist. Even ja. kijken hoor. Het volgende lied. Ook een, de, een uh, lied wat gebaseerd is op gedichten van jou. Ja. Meestal neem ik er twee. Dan is de ene het hoofdgedicht en de ander, Dan pak ik er nog een klein stukje uit een ander gedicht. Ja. En dan is dat een combinatie waarop de tekst dan uh, wordt gebaseerd. Uit. En het gedicht ja. waar het dus allemaal mee begon heet Wat ik wil... Mag ik een rivier zijn, dan stroom ik door je hart. Mag ik de wind zijn, dan waai ik door je donkerbruine haren. Mag ik de regen zijn, dan spoel ik je hoofd weer schoon. Mag ik de maan zijn, dan waak ik over je in het diepste van de nacht. Mag ik de zon zijn, dan schijn ik licht in jouw leven. Mag ik altijd bij jou zijn en je elke dag al mijn liefde geven. Mag ik een rivier zijn, dan stroom ik door je hart Mag ik de wind zijn, dan waai ik door je haren Was ik de regen, spoelde ik jou of je schoon Mag ik de maan zijn, dan waak ik over jou in het hoogst van de nacht. Mag ik de zon zijn. Dan schijn ik teder licht. Tot ik zie dat je weer lacht. Jouw blauwe ogen. Als de zee waarin ik zwem. Jouw stralende lach. Die elke ster doet verbleken. Jouw hart vol liefde, hoop en warmte in ons leven. Mag ik de maan zijn, dan waak ik over jou. In het hoos van de nacht. Mag ik de zon zijn, dan schijn ik tederlicht Tot ik zie dat je weer lacht Soms heb ik tranen van verdriet Soms prikken naalden in mijn ziel mijn dag is zwart, mijn hart is leeg. Maar dicht bij jou voel ik dat ik leeg. Mag ik de maan zijn, dan waag ik over jou. In het hoofd van de nacht. Mag ik de zon zijn, dan schijn ik tederlicht. Tot ik zie dat je weer lacht. Tot ik zie dat je weer lacht. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat waren ze uh, twee uh, werken die uh, van Jarl zijn hand afkomstig zijn wat betreft het uh, geschreven woord en dan uh, de muziek uh, eronder en dan krijg je bewerkt, uh, ja dan ja precies tekst bewerkt en de muziek uh, eronder en dan ineens krijgt uh, de gedichten ineens ook een, een toon een, een melodie en een noem maar op uh, dan begint het toch uh, wat meer te leven ja. Ik weet niet hoe het, hoe het bij jou zit dan. Als het ineens... Jouw woorden krijgen ineens een klank. Ja, ik vind het ook super. Want ik had dat ook nooit bedacht. Dat dat, dat, dat zou gebeuren. Dus je, nee. En de gedichten zijn natuurlijk gaan worden. Maar als je natuurlijk uh, zang en, en muziek... Dan, dan krijg je natuurlijk toch een, uh, nog een extra laag. Zeg maar. ja, ja. Dan, wordt ook, uh, ja, dan wordt het ook leuk voor mensen... Die, die van zingen houden. Want het zijn ook mensen die gedichten mooi vinden. Maar misschien zijn, ook, zijn het ook, ook mensen die meer van muziek houden. En dan wordt het samengesmolten. Ja, ja want uh, er was. Uh, waardoor ik gevangen werd, uh, was volgens mij de plek in de zon. Die, ja, die, die, uh, die krijg je ook nog uh, voor ons. Ja, gratis en voor niks. Dus ja, dus, uh, ja gratis en voor niks. Uh, die gaan jullie straks uh, dan ja, nog uh, spelen. Dat komt zeker, ja, zeker. In het, uh, in het uh, tweede uur, het tweede en laatste uur. Dan uh, komt dat uh, nummer voorbij. Uh, nou, zeggen jullie. Uh, ja, uh, we houden het. Uh, ja, we doen, uh, we doen wel wat. Maar maar we doen het ook weer niet overdreven veel... Uh... Gewoon omdat je anders uh, misschien te veel uh, over, ja, over uh, jezelf over de kling jaagt. Dat is dat je jezelf eigenlijk opbrandt en oprookt. Zoals een uh, wielrenner die bijvoorbeeld van de ene groep naar de andere probeert te, probeert te komen. Zoiets. Nou, ik, uh, ik ben nooit een roker geweest. Nee. Maar, uh, <lacht> maar, uh, maar uh, ja, weet je, kijk, het is, ik vind het hartstikke leuk om op te teden. Maar je moet het uh. ook een beetje excessief houden. Als het dan uh -huh. te veel wordt, kan het natuurlijk weer een overkeel komen. Maar ja. kijk, ik vind. En, Volgens mij PM ook. Ja. We vinden we het superleuk om op te treden. Maar ja. we niet uh, elke dag... Uh... <laughs> Volgens mij zijn jullie ook redelijk in Haarlemse kringen... ook wel redelijk bekend, heb ik het, heb ik het idee, toch? Aardig bekend. Ja? We hebben ook op diverse festivals uh, of uh, evenementen opgetreden. Bijvoorbeeld bij het Keno Festival. Daar ja. ken je het filmpje van, ja. Van een plek in de klopt, zon. Klopt. En uh, uh, we worden dus ook... Soms voor speciale uh, optredens gevraagd. Maar ja. het gebeurt dan ook wel eens dat we. Bijvoorbeeld, laatst hebben we in Nieuw Unicum opgetreden. Dat is bij ja, mij, dacht Ja, precies. Ja, was, ja, ja, ja. Ja. Ja, het ja. was een ontzettend leuk optreden. Ja. Het was ja. voor de Herenclub. De Herenclub? Dus, uh, de Herenclub, dus dat zijn uh, mensen met een uh, lichamelijke beperking ja. die uh, hebben, uh, rijden in een rolstoel. En uh, nou, het was echt uh, een fantastische avond. We waren daar op een dinsdagavond. En zij hebben dan dinsdagavond elke keer een bijeenkomst. En dan ja. is er een, iemand die iets vertelt. Of een, een spreker. En toen uh, hebben wij dus uh, onze optreden gedaan. Jarre heeft nog het een en ander ook verteld. Het was een heel aandachtig publiek. Ja. En een heel warm publiek ook. Ze waren ontzettend enthousiast. Ja. Dus uh, nieuw unicum is voor ons helemaal top. Dat is echt we de brink. Er... Waarschijnlijk hebben jullie in de, op de brink uh, gestaan. Ja, dat, uh, dat, dat is dat grote, grote ronde, ronde nou, koepel. Of nou, veel nee, ik denk het nog dat nog. het was meteen, uh, meteen de eerste eerst gebouw uh, rechts. Als je terrein op... Ja, ja maar in, in het hoofdgebouw? Of, uh, ik denk niet dat het in het hoofdgebouw was. Uh, het was in ieder geval wel een unicum om daar te mogen optreden. Ja, ja. Dat, dat lijkt me wel. Dat is sowieso. Uh, dan gaan we naar het, het laatste nummer voor 9 uur. En die komt... Uh, dat is een keuze van jou, Jarol, ja. uh, Marco Bossaat ik weet dat je er een enorme liefhebber van bent. ja en ik vond het juist leuk om een keer een nummer te laten horen wat misschien de meeste mensen niet super kennen. Want ik ken ook allemaal dromen zijn we toch een heleboel anderen. maar dit is ja. een nummer van zijn uh, voorlaatste plaat. hij uh, ja. heeft nu duizend spiegels, maar daarvoor had je dromen durven delen. en dit is be best wel een beetje een nummer wat een beetje stevig is en, het, en ik voel daar zelf een soort energie ook in. En dat geeft mij ook ja. energie. Dus en, en het leuke is op een gegeven moment... als het dan echt drukker wordt, dat nummer... dan heeft het ook iets weg van Coldplay qua sound. Dus ik okay. vond het leuk om, om dat eens te laten horen. Ja. En het nummer dat heet? Dichtbij. Ik zie iets in je ogen dat ik niet verwacht, en ik zie je langs.